Ik zal doorgaan, als water uit de kraan, ja ik zal doorgaan, de kip zei tot de haan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot het een hit zal zijn, we zullen doorgaan, ik wil in losse groeven staan, dus moet ik doorgaan.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 We willen doorgaan, kooien een zang voor tegenaan. Kunnen we doorgaan, dan kunnen we doorgaan. Tot wind top op zijn, tot wind top op zijn. Laten we doorgaan. Laten we doorgaan. Tot van gaat je zijn.